1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Duitsland is bezorgd gereageerd op de laatste coronacijfers... die laten zien dat de kans op besmetting weer licht is verhoogd. Het zogenoemde reproductiegetal staat weliswaar nog steeds net onder de 1, wat wil zeggen dat een besmet persoon minder dan één ander aansteekt... maar de gang naar beneden is daarmee tot stilstaan gebracht. Bondskanselier Merkel blijft benadrukken dat de coronamaatregelen... erop gericht moeten zijn om het reproductiegetal onder de 1 te houden... Ook in Nederland is dat de leidraad. In Spanje zijn minder nieuwe coronadoden gemeld dan gisteren. De afgelopen 24 uur steeg het aantal doden met 301. In het land zijn nu bijna 24.000 mensen overleden. Vandaag komt de Spaanse regering met een plan voor een geleidelijke versoepeling van de maatregelen. In België zijn 134 nieuwe coronadoden gemeld. Dat is iets meer dan gisteren. Maar daar is het aantal nieuwe ziekenhuisopnames wel weer verder gedaald. Het is de vraag of er genoeg test beschikbaar zijn als op 11 mei ook in het basisonderwijs getest moet worden op het coronavirus. Minister De Jonge zei eerder dat de capaciteit al half april op ruim 17.000 zou zitten, maar dat is zelfs voor half mei niet zeker. Voor het testen van verdachte gevallen in de zorg en het onderwijs zijn over twee weken 10.000 tests per dag nodig, maar er is nog steeds een tekort. Ondanks extra inzet en toezicht van de politie is afgelopen nacht weer brand gesticht in Arnhem. Een camper ging in vlammen op. De brandende camper was de 16e autobrand in ruim een week tijd in de Gelderse hoofdstad. Het onderzoek naar de brandstichtingen krijgt vanaf deze week voorrang bij politie en justitie. RKC Waalwijk is de eerste eredivisieclub die de trainingen weer hervat. De voetbalclub belooft dat te doen volgens de richtlijnen van het RIVM. Zo moeten de spelers en staf anderhalve meter afstand houden en is publiek niet welkom. Het weer, het is bewolkt en op de meeste plaatsen valt regen. In de loop van de middag wordt het vanuit het zuiden droog en breekt de zon nog even door. Het is 12 tot 19 graden. Morgen grotendeels droog en af en toe zon. In de avond gaat het dan opnieuw regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Samen met haar vaste gabber Sonny Jordaan en accordeonist Sonny Meijer, wordt ze vereeuwigd in een monument. Zie je hem het plaatje uit 79. Tante Leen, tezamen met Sonny Jordaan, met Waar is de Tijd gered? Trekken. Ik zie hem nog zo vormen. Kijk de gaten. Malle keekie. En, uh, weet je nog dat het daar het water als Ja, en eens gelatomische mozzelen. Ik heb allemaal zeepse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 Korte angst, angstelijk pas spil ga je net zo dikwijls als je wil. Da, da da da. Ik ben van kop tot voeten, op liefde ingesteld. Maar soms denk ik te groeten. Want voor hetzelfde geld zit ik straks met de brokken. En man lief zegt, O jee, alle machtig vrije van die nee. Ach jonge vrouw, wie is niet langer bevreesd? Is voor jou voorbij je tijd van paste geweest Ik heb hierbij me precies wat je wil. Ik heb voor jou door aan de pil, door aan de pil Met de pil, met de pil Wat de angst en een paskil Ga je net zo dikwijls als je wil Da, da, da, da, da, da, da, -da, -da. Zo.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 en het resultaat komt nu op hetzelfde neer. De vraag naar woonruimte staat binnenkort stil. Lang leven de orale pil, de orale pil. Met de pil, met de pil. Wordt de van paspil. Ga je net ja. zo dik wat als je wil. ta ta ta ta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 Met de pil, of veel een veel omstreden lied in die tijd. Uh.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 Pastoor Peking. In 1947 maakte de klerk zijn debuut voor de KRO-microfoon. En een jaar later kwam hij in vaste dienst als chef Ammer Geïnspireerd door het succes van Afro's bonte bedacht hij het showprogramma Negeheid de Klok. Dat was uh, dat van 1949 tot 1954 met veel succes werd uitgezonden. Vastmedewerkers medewerkers waren onder andere Alexander Pola, Jules de Korte en Kees Schilperpoort...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 als altijd als een schelpvis te dutten. Ik geef het woord dus maar aan tante Kosi van Tutte.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 De avond de Piet Lutte. de familie van Teutte, ik kom met en frutte. En heeft om tien uur ieder zich te bed gelegd, daar is er veel gepraat, maar bijna niks gezegd. Bij het echtpaar wit, wel de midden in de nacht, de brave mooie Klein. En twintig tintjes, dat moet een tweeling zijn. Eén heeft een wimp daar lijkt ze precies op na. En die andere schot, die andere schot, die lijkt precies op pa. Pa pa, pa, pa, pa, pa, pa, De jonge mama is de hele dag in touw, want baby's eisen.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 Zing je het zo, liebab het deed het is vlug geleerd, het gaat als gesmeerd, toe als ik een fluiders mee. Iedere grote symfonie stijgt me naar mijn bol.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 Zo. Of zing je het zo? Liepappen, du de je leert het direct. Zo gaat het perfect. Doe als ik een fluiters dus mee. Doe als ik een fluiters dus mee.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 Want dan ontlok ik aan zijn snaren, de wijsjes die vergeten waren. Dat stelt me triest, dat stelt mij blij, ja allebei. De piano in het café, het café aan zee is zeer ontstemd. De piano in het café werd lang geleefd, het laatst gestemd.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 En steeds weer, als het dan gebeurd is vraag ik me af, hoe is het kunnen gaan? Ik had enkel maar heel simpel gedacht willen zeggen, want ik ben iemand met een hele nette baan. Maar je had me allang lang lief gekozen, mijn liefje, en de weerstand was maar heel zwak die ik koot. Maar toen je aarzelend zei, ik ben eigenlijk getrouwd. Ik me toch een beetje bloed. En zo zit ik nu op mijn koude kaart. En ik probeer heel schuldbewust te zijn. Want mijn kussen tekenen mijn schromelijk gebrek aan respect voor mijn en deien. Zonder het te weten ben ik binnengedrongen tot in het hart van een ander zijn hof.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 Huis toegebracht Dat zal me geen tweemaal gebeuren Ik heb drie uur geklommen, Het ging boven mijn kracht Ze moest me de Alpen op sleuren Toen ik eindelijk boven was Sprak ze, oh jee Verontschuldig me duizenden malen Mijn huisleutel ligt nog beneden In het café Ga jij die eens eventjes halen oh. Als eerste Gerald Koks met En Steeds Weer uit 1966. En er ah, achteraan Dominee Rabodan met Als de Vuurtorenbrand uit 1962. En als laatste Frans Dumais met Vakantie in Tirol. En Frans Mee was een Nederlandse cabaretier.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 Maanden ze vliegen voorbij, iedere dag is er een op de leeg. Na zoveel kruisjes dan word je wat kaal. Zingen bekijken.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 Wel terecht, lach wat een ander misschien van je zegt. Zing en het maling incompleet aan de rest, de oudjes die doen het nog best. Jaren, jaren, ze gaan voorbij. Meisje, meisje lief. Dag, dag, schatje, schate vader. Dag, dag, Engel, engeltje. Dag, dag, liefje, liefetje. Dag, dag, dag. De zon kijkt zo blij, zo stralend als Wat een dag, wat een dag, wat een dag, wat een dag. Da, meisje, meisje lief. Dag, dag. I've sat it in a beer, I've sat it in a beer, or sit in my heart been a deep fight, so mine I've been a blight a ik I've been a few years, I've been a few years, I've been a few years, I've in a few years, I've been to you, I've been the few da. Da, been a few da da, da. da zo engeltje dag, dag, dag, liefje, je liepje dag. Daag, de zon kijkt zo blij, zo stral en wel zij. Wat een dag, van een dag, van een dag. Dag meje, meisje lief dag. Dag, dag, schatje, schat op dag. Ik ben zo in mijn schik Dat ik alleen maar zingen kan Op ieder ogenblik Hoe komt dat dan, hoe komt dat dan? Misschien door de warmte Misschien gewoon ook door de kaart Maar wie weet komt het ook Door jou, door jou, door jou Dag, meesje, meesje lief, dag Dag, dag, schatje, schatje, dag Dag, dag, engel, engeltje, dag da, da, Oh, leave you hey. the sun takes a black, so strong and ashy. What a dog, what a dog, what a dog. Dog, dog, dog, make you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 A steeds sproes.